Goedenavond, ik ben Zit en dit is het nieuws van NOS op 3. Ruim de helft van de Nederlandse kiezers is teleurgesteld... over het stuklopen van de formatieonderhandelingen, blijkt uit een onderzoek. Nu duidelijk is dat er geen kabinet te vormen is met de PVV, VVD, BBB en NSC... zijn de mensen die op een van die partijen hebben gestemd het meest teleurgesteld. Volgens een onderzoeker willen de meeste kiezers nog altijd een rechtskabinet... vooral omdat ze immigratie willen terugdringen. Veel kiezers dreigen, dreigen Pieter zich dus de rug toe te keren... Morgen debatteert de Kamer verder over hoe het nu verder moet met het vormen van een nieuw kabinet. De Vierdaagse van Nijmegen heeft gisteren het hoogste aantal inschrijvingen ooit op één dag binnengehaald. Het was de eerste dag dat wandelaars zich konden aanmelden en ruim 15.500 mensen deden dat. In totaal kunnen er 47.000 wandelaars meedoen. De Tweede Kamer wil de verhoging van verkeersboetes voor een deel terugdraaien. De boetebedragen zijn vorige maand met 10% verhoogd om gaten in de overheidsfinanciën te dichten. Een kamermeerderheid is daar nu tegen. Die hogere boetes moeten nu weer met 4,3% worden verlaagd. Een deel van de Nederlanders zegt zijn of haar partner wel eens online in de gaten te houden. Dat blijkt uit een onderzoek waar 800 mensen voor zijn gevraagd. Ruim 10% geeft aan de telefoon van hun partners te checken of zelfs te hacken. Want in veel relaties zeggen mensen niet alles tegen elkaar. Bijvoorbeeld niet over boetes die ze krijgen of geld om te gokken blijkt uit het onderzoek. Deze financieel deskundige herkent dat beeld wel. Aan de ene kant ben ik geneigd om te zeggen: ja, dat verbaast me heel erg. Want uh, ja, hoe kan het nou dat je je financiën niet belangrijk genoeg maakt om ja. daar uh, eerlijk over te zijn? En aan de andere kant weet ik dat heel veel mensen er moeite mee hebben en uh, het soms zo'n lastig onderwerp vinden en dat er schaamte is. Het weer nog. Vanavond trekt er regen over het land. En gek genoeg wordt het ook warmer, want het gaat om een warmtefront. Vanavond is het 6 graden aan het einde van de nacht. En aan het einde van de nacht al een graad of 10. Morgen droog met zon, maar smiddags toch weer regen en rond de 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Goedemorgen luisteraars en welkom bij ZFM Jazz op deze wat druilerige zondagochtend. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag de samensteller en presentator van dit programma. A special welcome for our English-speaking listeners as well, far away from the Netherlands. De uitzending van vandaag heeft als thema de jazzgitaar en u hoorde om te beginnen de gitaar van Wim Overgauw. Een van de iconen in de Nederlandse jazz. Inmiddels alweer jaren niet meer bij ons, overleden in 1995. Uh, hij begon overigens zijn carrière als violist. En pas daarna is hij overgestapt uh, op de gitaar. En jarenlang natuurlijk bekend geweest, in de jaren 60 met name, als lid van het... Tim Jacobs' trio en als begeleider van Rita Reis. Maar hij heeft ook met Amerikaanse groten gewerkt... zoals Lee Connors, Cannibal Adderley, Sam Jones... om maar een paar te noemen. Er komen dus een hoop gitaristen vandaag voorbij. Dat is het thema van vandaag. En dan moet u denken aan grootheden als Kenny Burrell... Herb Ellis, Philippe Catherine. Uh, en dan Lorenda Almeida natuurlijk... heel bekend van de bossa nova... Uh, Grace Sargent, Barney Kessel... nou, te veel om op te noemen. We gaan snel door met het tweede nummer van vanochtend... en dat is uh, Andre Previn. Andre Previn, die zowel in de klassieke... als in de jazzwereld actief was. En hier speelt hij aan de piano... begeleid door Mandeloo op gitaar en Ray Brown op Het is een opname uit 1990 van uh, de CD Uptown Songs of Harold Arlen, Duke Ellington en others. Het is de standaard It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing. Ja, en dat was een swingende André Preven met Mundeleau op gitaar. Uh, dan heb ik nu een live opname voor u klaarstaan... opgenomen in de Greenwich Village Café a Go-Go uit augustus 1964. En wie spelen daar? Stan Getz, João en Astrid Gilberto. En deze opname, Meditation, daar horen we João zingen... Stan Getz natuurlijk op de North Sax, Gary Burton op Vibraphone. En bij deze opname horen we als gitarist de zeer bekende Kenny Burrell. Gene uh, Ch Chirico die bespeelt de uh, bas. Luistert u naar Meditation. pa pa pa pa pa pa pa no pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa deu a paz o amor o sorriso e a flor se transformam depressa demais quem no coração abrigou a tristeza de ver tudo isso se perder e na solidão Seguiu já descrente de um dia feliz. Quem chorou, chorou, e tanto que seu pranto já secou. Quem depois voltou ao amor, ao sorriso e à fé. Então tudo encontrou, ik een kroes, própria dor, revele o caminho do amor, e a tristeza acabou. Popo, pó, pó, pó, pó, pó, pó, pó, pó. Quem acreditou no amor, no sorriso, na flor Então sonhou, sonhou e perdeu a paz O amor, o sorriso e a flor se transformam depressa demais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 ja, dat uh, was João Gilberto. En Stan Getz en uh, Gary Burton uh, die hadden even voor dit nummer uh, vrijgenomen, zodat we uitsluitend konden luisteren naar de mooie stem van João. Begeleid door Kenny Burrell op gitaar. En uh, Jean Cherico op bas. Dan heb ik een uh, interessante plaat nu voorstaan. En dat is van het Oscar Peterson trio. Uh, ik heb ook nog de originele LP hiervan. En daar staat met grote letters op. Oscar Peterson, at the concertgebouw. Met een lel van een Hollandse windmolen op de hoes Eh uh, het grappige is dat na de Hunter worden dat dit helemaal geen opname is van een live concert op het Concertgebouw... maar een live concert wat gegeven werd in Chicago. De muziek is er niet minder om. Uh, de gitarist hier op deze opname is Herb Ellis. En Herb Ellis heeft van 53 tot 58... Uh, als enige blanke in het trio gespeeld. Oscar natuurlijk en Ray Brown... ...waren uh, mensen van kleur. En uh, Herb die, uh, had helemaal niks met die discriminatie. En ook als ze in het zuiden toerden... ...dan verdomde Herb Ellis het om in het blanke gedeelte van het hotel te slapen. Hij sliep gewoon waar Oscar en Ray Brown ook sliepen. Een, uh, een eigenzinnig type en een, uh, een gigant op de gitaar. Naar de hand heeft hij nog uh, prachtige albums gemaakt met Coleman Hawkins en Ben Webster... Uh, en ook nog getoerd met uh, zijn drieën, drie gitaristen... namelijk hij en Charlie Burton, Barney Kessel... die zich presenteerden als The Great Guitars. Uh, nou, uh, ik dacht toch wel even goed om aandacht aan... deze fantastische gitarist te besteden. En we gaan dus luisteren naar het Oscar Peterson trio... met The Lady is a Tramp. Ja, het Oscar-Pietersen-trio met een uh, mooie solistenrol ook voor gitarist Herb Ellis. En van oscar Petersen gaan we naar Monty Alexander. Monty Alexander, bekende Jamaikaanse uh, pianist, nog steeds zeer actief. Uh, als je op uh, Facebook naar zijn pagina gaat, dan zie je dat hij constant nog overal concerten geeft in Amerika, maar ook daarbuiten. En op uh, deze cd, uh, opgenomen in 1977 in de NPS-studio's in Vielingen in Duitsland... wordt hij onder andere begeleid door een landgenoot, Ernest Wranglin op gitaar. Voor de rest horen we Andy Simpkins op Bas en Charles Campbell op Congas. Uh, van de cd Three Originals draai ik het nummer Now is the Time. Ja, dat waren de klanken van Monty Alexander... en de gitarist Ernest Wranglin. Die ook nog overigens met uh, Bob Marley gespeeld heeft. Uh, en uh, naast Bob Marley uh, ook nog uh, met... Uh, even kijken. Uh, ja, dat was het wel zo'n beetje. Uh, dan gaan we door met uh, de volgende. En dat is Philippe Catherine Philippe Catherine een uh, Belgische gitarist. Die ook met uh, veel groter gespeeld heeft. Uh, ik noem uh, Dexter Gordon, Stefan Grappelli. Uh, maar ook uh, Charles Mingus, Benny Goodman, Toots Tielemans, Chad Baker. Uh, en hij heeft ook zijn uh, eigen uh, formatie gehad. En daar ga ik een stukje van draaien waar onder andere ook de Nederlandse bassist Hein van der Geijn actief is. Uh, het is de cd Transparence uit 1986... Uh, waar we naast Philippe Catherine op gitaar... Diederik Wissels horen op piano... Michel Herr op synthesizer... Hein van der Gijn, zoals ik al zei, op bas... en Aldo Romano op drums. Het nummer heeft de wat uh, duistere titel Nem un talves, en toen ik dat door Google Translate gooide, kwam daaruit geen misschien. Philippe Catherine. Dat was dus Philippe Catherine. <kwijnt> Dan uh, heb ik nu uh, weer een zangeres... Uh, die klaarstaat om uh, uh, ons te gaan verblijden met haar prachtige stem. Ik heb het over Helen Merrill. Helen Merrill, uh, prachtige zangeres. Ik heb een opname hier uit uh, 1959... waar zij uh, als zangeres wordt begeleid door Jimmy Jones op piano... Uh, Barry Galbraith op gitaar... Hinton Bas en Johnny Crashy op drums. <coughs> Ook deze gitarist, Barry Galbraith, uh, was niet de minste. Hij speelde met mensen als uh, Art Tatum, Red Norvo, Charles Mingus... Uh, George Russell, Jimmy Smith, Eleanor's Jacket... en hij begeleidde zangeressen zoals Anita O'Day, Billie Holiday... Sarah Von en Dinah Washington. En op deze opname... Helen Merrill. Van de cd... You've Got a Date with the Blues... draai ik het nummer Am I Blue. Am I Blue... I blue ain't these tears in my eyes telling you am I blue you'd be too if each plan with your man done fell through there was a time tears in my eyes, telling you, am I blue? You'd be too, if each play I had with your man has fallen through. There was a time. Dat is de wegstervende van de stem van Helen Merrill met M.I. Blue. Dan staat er nu klaar een beroemd tromboneduo, J.J. Johnson en K. Winding. Van een van hun beroemdste LP's, JK. Ja, we gaan terug in de tijd. Een Savoy-opname uit 1957. Maar nog steeds qua muziek zo fris alsof het vandaag gespeeld werd. En naast uh, J.K. op trombone, horen we Billy Bauer op gitaar, Charles Mingus op bas en Kenny Clark op drums. Billy Bauer, ook weer een gitarist die naast J.K. niet met de minste speelde. Uh, Benny Goodman speelde die mee, Lee Connets, uh, om maar een paar te noemen, Lenny Tristano. En uh, het nummer wat we nu gaan draaien, dat is uh, ook weer bluesy. Blues for trombones. J.J. Johnson en K. Winding... met Blues voor Trombones. En we hoorden Billy Bauer... op gitaar. Dan uh, heb ik... Uh, een uh, adellijke artiest... namelijk, uh, nu klaarstaan... Jean-Baptiste, Frederic Isidor... Baron Tielemans. Oftewel, Toets. Uh, ja, wereldbekend. Uh, hij... snel al na de oorlog... naar Amerika... geëmigreerd in 1952 speelde met Charlie Parker... veel met het kwartet van George Shearing... en naast die twee uh, ook gespeeld met Benny Goodman... Peggy Lee, Ella Fitzgerald, Quincy Jones... Bill Evans, Herbie Hancock, Stevie Wonder... Uh, Paul Simon, Billy Joel, John Denver. Quincy Jones noemde hem... one of the greatest soloists that ever lived. Nou, genoeg... Uh, Praise voor Toets Tielemans. Ik heb klaarstaan natuurlijk uh, weer een bluesy nummer, Blue Z, Waar hij uh, zichzelf uh, begeleidt op gitaar en het deuntje erbij fluit. Luistert u naar deze overbekende classic, Blue Z van Toets Tielemans. Ja, en dat was natuurlijk uh, Toets Tielemans. Uh, dan heb ik klaarstaan weer een zangeres, Anita O'Day. En zij wordt begeleid uh, qua gitaar door de beroemde Barney Kessel... die ook natuurlijk een eindeloos veel uh, bekende andere muzici... op de gitaar heeft begeleid. Het is een opname van 15 april 1954 in Los Angeles... Uh, de LP was getiteld An Evening with Anita O'Day. Luistert u naar de standard The Man I Love. Someday come along the way. And he'll be big, strong the man I love And when he comes my way I'll do my best To make him stay He'll look at me and smile I'll understand Then in a little while if take my hand So all else above I'm waiting for the man I love Maybe I will meet him someday Maybe Sunday, Monday, maybe not Still I'm sure to meet him one day ah, ah, ah, maybe Tuesday will be my good news day And we'll build a little home just meant for two From which I'll never roam Who would, would you, would you, would you So oh, less above I'm waiting For the man I love Someday he'll come along The man I love And he'll be big the man i love when he comes my way i'll do my best to make him stay Well, I love. Maybe I will meet him Sunday. Maybe Waiting for I'm waiting for the man I love. en dat was uh, Anita Odee. Uh, het loopt al tegen de klok van elf tijd voor een laatste nummer. En dan hoop ik u na de nieuwsberichten en de boodschappen... weer aan te treffen voor het tweede deel van ZFM Jazz. We gaan luisteren naar zangeres Cassandra Wilson. En zij wordt onder andere begeleid op de pedal steelgitar. Weer een wat mooie variant op de gewone jazzgitaar. En wel door Gip Wharton van de CD New Moondaughter uit 1995... Ga ik voor u draaien als laatste nummer voor de nieuwsberichten Find Him. Passion, passion, sweet celebration When he finds us mm -hmm. Loving was so easy when instinctively we knew Now everything is changed Stumbling through the pain of something past. out a big hand for Ernestine Anderson. You're in for a big treat. Mr. Saturday dance. I heard they crowd at the floor.